Daar lopen ze nog, Paulus en Joris. Het vispaard ziet er bar ongeduldig uit en ontevreden ook, omdat Paulus nog altijd geen huisvorm heeft kunnen vinden. En Paulus is echt kriebelig geworden. Kriebelig, omdat Joris zoveel eisen heeft. Ten slotte loopt hij voor Joris te zoeken... en eigenlijk zou hij zijn tijd veel beter kunnen gebruiken. En juist als Paulus zich bijzonder kriebelig voelt... ontmoeten zij Oegeboerroel de oude uil. <lacht> Dag Paulus, wat zie jij er kriebelig uit? Hoe komt dat? Omdat ik kriebelig ben, daarom komt het. O, oh, juist. Wel erg duidelijk is dat niet... Maar misschien snap ik het later beter. Maar, uh, waarom kijkt Joris zo sip? Omdat ik sip ben! Oh. Ik heb hem het huis uitgezet, Oegeboer. Teruitgezet? Zo, zo. <laughs> dat is nou eens heel en dan nog wel zo tamelijk zeer verstandig van je. Ja, dat had je al veel eerder moeten doen. Dat heb ik nou ook ingezien, Ooguboero. Mijn geduld is schoon op. Ik kan hem niet langer om me heen hebben, Joris. En uh, nou, zie je? Nou zoek ik een huis voor Joris om in te wonen. Weet jij er soms één, Oegeboero? Wel zeker, dat weet ik. Precies wat je nodig hebt, Paulus. Een prima huis, mag ik wel zeggen. Nee, maar dat gaat dan vlot. Doe jij tegenwoordig in huizen, Oegeboero. <laughs> dat wel nou niet, Paulus. Maar ik weet er toevallig wel één. Een riante woning staat al geruime tijd leeg, direct te aanvaarden, heel en al vrij... Geen bovenburen, grote voor- en achtertuin, prachtig uitzicht. <totvinten> die die je lijkt wel een makelaar. Wat denk je ervan? Doris, het klinkt goed, hè? O, hoeveel kamers heeft de huis? Hoeveel kamers? Eens even kijken. Hmm, beneden een, een uh, ruime huiskamer. Ja, juist, ja, ruim. Tenminste, ruim genoeg voor een vispaard. En een keuken? Natuurlijk, een keuken in dezelfde kamer dan, hè? Dat is dus uh, ook een keuken. En hoeveel slaapkamers? Slaapkamers? Uh, ook beneden. Eén, hè? Uh, in de huiskamer wel te verstaan. Daar kan je heel goed slapen. En boven? Boven niet, nee. Badkamer? Misschien ook wel. Er is water vlakbij. Heel en dal zeer vlakbij zelfs. Hoewel niet in huis. idee in huis? Dan is het niet geschikt. Maar Joris, wat heb je toch een noter zang? We gaan in ieder geval kijken, broer, broer. Waar staat het huis precies? Kijk, daar, in de verte, vlak bij het water. Die oude knotwellig, bedoel ik. Knotwellig? Een boom? Bah, ik wil geen boom. Ik wil een huis. Ook, een echt huis. Maar Joris, ik woon toch ook in een boom? En ik toch zeker ook. Ik moet toch van hem af? Ja, dan zullen we een huis voor hem moeten bouwen. Goed zo! Hoe ja? Noem jullie dat maar! We nemen nou niet lang, maar een heel huis bouwen. Begin maar meteen! Ik kan niet lang meer wachten! Als je me nou. Beteuterd kijkt Paulus van Joris naar Oegoboeroe en van Oegoboeroe naar Joris. Oegoboeroe schudt met een zeer bedenkelijk gezicht zijn zeer wijze uilenhoofd. Maar Paulus heeft het gevoel dat hij nu niet meer terug kan krabbelen. Hij heeft dat huis ten slotte beloofd. Ja, dat heb ik wel. Maar in mijn eentje kan ik toch echt geen huis bouwen? Daar zie ik geen kans voor. Dan moet je help vragen. O ja, boerel, zou jij me willen helpen? Ik wil wel helpen, maar met ons tweeën kunnen we nog geen huis bouwen. Daar komt Salomo aan. Oh, Salomo, zou jij ons willen helpen om een huis te bouwen voor Joris? Ach, jawel, waarom niet? Ik ben dol op het bouwen van nesten. Ja, maar dit wordt geen nest. Dit moet een huis worden. Een echt huis. Ja. Oh, maar dan komen we daar met z'n drieën nooit mee klaar. Mm -hmm. Dat betekent dus dat we nog meer hulp moeten vragen. Alle hulp die we krijgen kunnen. Het zal er wel op neerkomen dat iedereen in het grote bos mee zal moeten helpen. En dat alles voor jou is. Voor zo'n belachelijk vispaard. Ik dat ben je wel, Joris, maar daar gaat het nou niet om. Dat huis moet voornamelijk gemaakt worden om mij weer rustig te laten wonen, want met Joris samen, dat gaat niet langer. En dus moet het er komen. erop uit, vrienden, hulp halen. Zo gezegd, zo gedaan. Ze gaan alle vier op hun eigen houtje het bos in en spreken iedereen aan die ze tegenkomen. Elk dier wordt verzocht om mee te werken aan het vispadenhuis. Och, de meesten zijn er wel voor te vinden... Maar het staat nog wel te bezien of muizen en mollen en eekhoorns en konijnen veel presteren als het op huizenbouwen aankomt. Daar moet je eigenlijk meer krachtpatsers voor hebben. Dieren zoals Rijn de Vos en Radboud de visotter. Wat Radboud betreft, die belooft meteen dat hij mee zal doen. Maar Rijn de Vos lacht de Hooburu in zijn gezicht uit als die uilen het verzoek van Paulus overbrengt. <laughs> Wat denken jullie wel? Ja, ik zal me daar in het zweet gaan werken voor zo'n boskeboot. <laughs> ik denk er niet aan. Het huis wordt niet voor Paulus, maar voor Joris, Rijn. Voor oh, Joris? Nee, maar dat is nog fraaier. Dezelfde Joris die mij verslagen heeft in een tweegewicht, Die mij tot in het bovenste topje van de Paulusboom heeft gehoepst. En daar zou ik een huis voor helpen bouwen? en me nooit niet. Nou, dan doe je dat niet. Ook al goed. We zullen ons wel redden, hoor. Intussen probeert Salomo het bij Eucalypta. Eigenlijk zou hij die heks al liever buiten laten... Maar Eucalypta is ontegenzeggelijk de machtigste in het grote bos. En als zij zou willen, dan stond zo'n huis in een handomdraai. Ja, maar ik wil niet. Ja, dat is wel zo, Eucalypta. Ik uh, zelf had daar ook nog niet bij gedacht. Maar je hebt gelijk. Als Joris hier eenmaal een prachtig mooi huis heeft. Ja, dat is hij niet meer weg te branden. Onthoud dat maar goed, Salomo. Salomo knikt ernstig en vliegt met die wijze raad terug naar Paulus. Maar als hij nu verwacht dat Paulus naar hem zal luisteren, dan heeft Salomo het toch mis. Paulus zit juist met een zielsgelukkig gezicht naar professor Punt te kijken die hem net alle medewerking heeft toegezegd. Ah wat zegt je dame van Zalemoe? Professor Punt? Ja, ah, nee, professor Punt. Het is natuurlijk fijn dat u meedoet, maar, maar Eucalypta zegt... Ja, maar we willen niet weten wat Eucalypta zegt. K kijk, vriend Zalemoe, zo'n heusbomen, hè? dat is nou net iets voor mij. Ja, nou, dat geloof ik wel, maar Eucalypta zegt... We hebben met Eucalypta niks te maken. We hebben alleen met dat huis te maken. Ja, want ik heb het Joris beloofd, hè? Ja, maar eucalyptus merkt zeer terecht op. Ja, maar dat kan me geen biet schelen wat eucalyptus opmerkt. Terecht of niet terecht. Het enige wat ons nu te doen staat, is een plan te maken voor dat huis. Nou, dat doen we niet eens. We beginnen gewoon. Papadon, polis. Zonder plan begin je nooit ergens aan. En zeker niet aan een huis. We hebben niet eens tijd voor een plan. Want ik wil dat huis zo gauw mogelijk af hebben.